Uh, bij ons in de studio zit Mark Steens, um, persoonantwoordelijke van het Doerfestival. Dat Dag Jürgen. Dag Mark. Um, ja, het is voor de 19e, 19e keer. keer al het uh, ja, Doerfestival. Um, de affiche is ongelooflijk vet, vinden wij zelf. Zit jij zelf trots op wat er tegen elkaar gebotst is? Ja, absoluut. Uh, op allerlei vlakken, hè. Uh, alle mogelijke subgenres zijn weer vertegenwoordigd, daar zijn we heel blij om. Mm -hmm. We hadden graag misschien nog iets meer uh, grotere regie namen gehad, dat is mm -hmm. misschien iets minder dan vorig jaar ja. toen dat we de Congo's hadden en een uh, tribute aan uh, Desmond Dekker die toen overleden was. Ja, maar ja. verder zijn we wel uh, behoorlijk tevreden. Ja. Ja. En welke genres coveren jullie allemaal zo? Goh, we beginnen op, op donderdag bijvoorbeeld, is er zowel uh, gitaarrock als uh, breakcore. Mm -hmm. als drum en bass, als electro, dus het gaat echt heel breed. Mm -hmm. Op vrijdag is er een, uh, een dubstepavond, ja. er is wat mestizo-muziek, mm -hmm. er is veel ska op zondag, mm -hmm. uh, er is reggae zoals al gezegd. Mm -hmm. Op zaterdag een uitgebreid hip-hopprogramma, mm -hmm. en elke avond kun je wel ergens uh, dansen tot in de vroege uurtjes, dus ja. we doen door tot vijf uur s morgens elke dag. Mm -hmm. In vergelijking met de vorige jaren vind ik persoonlijk dat er meer gevestigde namen zeg maar, op dat fiche staan. Dus iets meer vergelijkbaar met Pukkelpop van een aantal jaren geleden. Is dat toeval of is dat een bewuste keuze? Is dat door bijvoorbeeld samenwerking met Live Nation of zo dat eerder dergelijke dingen ja, nu, nu op door gebeuren? Zeg maar? mm, ik denk dat het een beetje een uh, samenspel is van beide factoren. Ja. De voorbije twee, drie jaar is het festival heel succesvol geweest. Mm -hmm. Wat uh, toelaat om een zekere reserve op te bouwen. Mm -hmm. Die kunnen we nu een beetje aanspreken om iets grotere namen te trekken. Um, dus dat speelt daar zeker in mee. En verder ook toeval. He. Je bent heel erg afhankelijk van wat toert. En van de mensen die willen komen. Want sommige groepen willen we wel. Ja. Maar uh, kunnen we niet hebben omdat uh, Pukkelpop bijvoorbeeld de exclusiviteit eist. Ja. Dat was zo met Just Jack. Dat was zo met... Uh, Um, de, er waren nog een aantal namen uh, die wij graag gehad hadden maar die uh, niet konden ja, uh, uh. en uh, qua samenstelling uh, van de affiche is dat nog altijd gelijkaardig met de vorige jaren met een aantal samenwerkingen zoals Clubcircuit, Stubru ja klopt, dus uh, met uh, Clubcircuit werken we samen ik werk zelf ook voor Clubcircuit dus mm -hmm. ik uh, coördineer dat ook een beetje mm -hmm. er is Lefto die een podium programmeert er zijn uh, Sandrine en Thierry die instaan voor een groot stuk van de reggae programmatie mm -hmm. En dit jaar hebben we voor het eerst samengewerkt met Legends. is een organisatie uit het Luikse. Mm -hmm. uh, vandaar ook de, de Edbanger Night uh, ja, uh, uh, uh. die op uh, het festival staat. Ja. Die samenwerking gaat ook volgend jaar in het voorjaar zich vertalen in een, uh, een soort indoor-festival. Mm -hmm. Dat uh, gaat plaatsvinden wellicht in de buurt van Luik, ergens in uh, februari 2008. Dus uh, Doer gaat op locatie, zeg maar? Uh, ja, het gaat wel onder een andere naam zijn. De ja. naam ontglipt mij nu even, maar uh, het gaat hoe dan ook uh, onder een andere naam zijn. Ja. Pol polaris is het. Ja. Polaris. Maar je gaat dus wel langzamerhand zeg maar, op andere locaties tijdens het jaar ook ja, dezelfde dus filosofie zeg maar, uitdragen. Ja, maar daar gaat echt een festival voor elektronische muziek uh, worden, omdat we vonden dat dat nog een beetje ontbrak in Wallonië. Mm -hmm. ...in uh, Vlaanderen heb je wel uh, I Love Techno en de mm -hmm. Star Wars en Cosmosavonden, ...maar in Wallonië was er niks soortgelijk, dus met ja. Polaris hopen dat gaat een beetje uh, op te vullen. Ja. Cool. En verder is het uiteraard, uh, weinig mensen weten dat, maar twee dagen voor het festival... ...is er een uh, soort festival voor kinderen en jongeren, zeg maar. Dat heet nu Le Trois Terrils, dus genoemd naar de Terils daar in de buurt... Mm -hmm. Vorig jaar was er nog Doer Kids Festival. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook een, een mooi succes met 5.000 à 8.000 toeschouwers voor iets meer populairder groepen. Mm -hmm. Maar dat is een beetje Carlo zijn filosofie, omdat hij de mensen uit de buurt en dan de jongeren ook iets wil geven dat een beetje een lagere drempel heeft. Waar hij dan een mix biedt van heel populaire groepen. Met groepen die je ook op Doer eventueel zou kunnen zien.